In Emmen zijn de directeur en drie medewerkers van een autoruit herstelbedrijf aangehouden. Het bedrijf zou verzekeringsmaatschappijen voor zeker 2 miljoen euro hebben opgelicht met valse en onterechte declaraties. De zaak kwam aan het licht door een piek in het aantal declaraties bij zeker 16 verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappij Unive was in september al naar de rechter gestapt vanwege fraude. De rechter bepaalde dat het schadebedrijf toen 400.000 euro aan Univee moest terugbetalen. De politie heeft bij de vier arrestanten beslag gelegd op vijf huizen, twee auto's, contant geld en een aantal goudstaven. De Venezolaanse president Chavez moet opnieuw worden geopereerd. Er is een verdacht plekje ontdekt in zijn bekkenstreek waar hij eerder kanker had. Het is nog niet duidelijk wat de artsen precies gevonden hebben. Volgens Chavez heeft het plekje een doorsnee van ongeveer 2 centimeter. Hij sprak tegen dat de kanker is uitgezaaid naar zijn lever. Verder zei hij dat hij zich uitstekend voelt en dat hij de operatie met vertrouwen tegemoet ziet. De nieuwe operatie is volgens de president eenvoudiger dan de ingreep van vorig jaar juni op Cuba. Toen verwijderden artsen een tumor en kreeg hij vier chemocuren. De laatste weken werkte Chavez aan zijn terugkeer. Hij was weer regelmatig op televisie te zien en zijn haar is aangegroeid. Hij wil dit jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Chavez is sinds 1999 aan de macht in Venezuela.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 Het weer. Vannacht ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt in het zuidoosten naar het vriespunt. Aan de kust wordt het een graad of vier. Morgen overdag de bewolking en droog. Het wordt acht of negen graden. En vooral smiddags en s avonds staat er een stevige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het bewolkt en zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Binnen zit Mieke van der Wey. Die Strauss-kaam. Weer in verband gebracht met een seksschandaal. Nee, hij wist niet dat die meisjes prostituees waren. Wil hij beweren dat ze zin hadden. in een onappetitelijke zestiger met een hondenkop en een buik die over zijn geslacht hangt. Heeft die man eigenlijk wel eens naakt voor de spiegel gestaan? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Wie gaat Job Cohen opvolgen voorlopig dan? Het speculeren is begonnen en wij doen lekker mee. Zometeen met Gusje Terhorst, eerste Kamerlid... en voormalig tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Paul en dan de vraag, hoe moet het verder met Somalië? In donderdag is een conferentie in Londen... en er wordt afgestevend op een federale staat... met veel autonomie voor de regio's. Geen centraal gezag meer, is dat wel een goed idee? Ik vraag het zometeen aan schrijfster Jasmine Alas en aan correspondent Kees Broeren. En Hella de jongen, die komt hier zometeen bij mij in de studio. Ze is er al. Ze stapt met haar tweede autobiografische boek... Spring Cordaat' uit de schaduw van haar man... En een van de vier schreeuwen van Edvard Munich komt op de markt. Dat hoort u om vijf voor twaalf. Maar eerst er is het nieuws van vandaag. Dinsdag 21 februari. Wie wordt de nieuwe fractieleider van de Partij van de Arbeid? Een dag na het afscheid van Jop Hinhout, die vraag de gemoederen bezig. Natuurlijk doen er namen de ronde. Die van Diederik Samson bijvoorbeeld. Hij zegt nog geen ja, maar ook geen nee. Nou, omdat ik daar goed over wil nadenken. Het is nogal een, een stap als, als die gezet wordt. Um, dus heel simpel, jullie zullen allemaal even geduld moeten hebben. En die van Ronald Plasterk? Ik ga er goed over nadenken. Um, ik denk ook dat iedereen er goed over zou moeten nadenken. Want het is een zwaar besluit in deze situatie die, die niemand zo hard voorzien. Um, en als je dit gaat doen, dan moet je ook de bereidheid hebben om namens de Partij van de Arbeid het alternatief te zijn voor Mark Rutte. En wat dacht u van Martijn van Dam als kandidaat? Ik vind dat wij allemaal de plicht hebben om na te denken of we daar zelf een rol in kunnen spelen. Dus ik zal dat ook doen, ik zal daarover nadenken en ik zal er zo snel mogelijk uitsluitsel over geven. De leden van de partijen bepalen wie Job Cohen opvolgt. De PvdA-fractie legt zich bij de uitslag van die ledenraadspleging neer. Een grote zak geld, 130 miljard, in ruil voor zware controle en bezuinigingen in Griekenland. Na 13 uur vergaderen kwam Europa er vannacht uit, tot tevredenheid van de ministers van Financiën. Ik denk dat iedereen begrepen dat dit de moment van de was. We moeten right de ministers van voor hun werk, want het was de juiste beslissing. De bezuinigingen in Griekenland doen pijn, benadrukt minister de Jager. Het pakket uh, zal heel veel vragen van Griekenland en de, het Griekse volk en dat zal ook heel veel pijnlijke maatregelen met zich meebrengen. De Grieken hebben helemaal geen zin om het proefkonijn van Europa te worden, zegt deze Griekse journalist. Greeks do not want to feel as the black sheep of the family, but at the same time we don't want to be the canary in the mine. Dat is te zeggen we we don't want to be you know the guinea pigs of some new program. Het draagvlak onder de Griekse bevolking is dan ook klein. Een op de vijf inwoners van het land zit al zonder baan. Een grote schoonmaak, dat kan een heerlijk opgeruimd gevoel geven. Dat dachten ze vast ook op de NAVO-basis bij Kabul... toen ze een hoop spullen in de vuilverbrander gooiden. Maar tussen die troep zaten ook Korans. Het verbranden daarvan is een zware belediging voor moslims. Dus stonden er 2000 woedende Afghanen voor de deuren. Diep door het stof gaan was het enige wat de NAVO kon doen. We are taking steps to ensure this does not ever happen again. I assure you. I promise you. This was not intentional in any way. Lily Holden, Carly en Hall. Kenners weten het al. Het zijn de hoofdrolspelers van As the World Turns, de langstlopende soap ter wereld. Carly, please. Whatever it is, I can handle it. We're in this together. For better or worse, in sickness and in health. Whatever's wrong with you, we'll face it together. Vanavond was de allerlaatste aflevering op de Nederlandse televisie. Ook in ons land heeft de soap veel fans, zoals deze man, besmet door een bezoekje aan zijn oma. En eh, nou, die doet open en huilend. En ik zeg: oma, wat is er aan de hand? Ja, Barbara moet naar nou de gevangenis. Ik zeg: Wie is Barbara? Nou, dat ging dus over <laughs> Esther the advertentieinkomsten en kijkersaantallen daalden en dus stopte de soap. In Amerika was de laatste aflevering al anderhalf jaar geleden te zien. Nederland zei vandaag gedag. De night. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, Martijn Nijhuis ook een As The World uh, Turns fan? Nee, nog nooit gezien. <laughs> Goed, nou, uh, ga dan maar beginnen met de kranten. Goed, in de Volkskrant gaat het over een affaire In 1954 heeft het Nederlandse kabinet in het geheim besloten... om geen Nederlanders te vervolgen voor oorlogsmisdaden... op het Indonesische eiland Sulawesi blijkt volgens de krant uit een geheim rapport... dat in handen is van het ncv programma Altijd Wat. De regering zou hebben geweten dat er in de periode 1946-1947... massa-executies waren in wat toen nog zuid Celebes heette. De Nederlandse autoriteiten zouden hebben toegestaan... dat duizenden mensen zonder enige vorm van proces werden geëxecuteerd. Justitie onderneemt tot nu toe geen actie... ondanks recente getuigenverklaringen. Artsen waren er al bang voor dat een enorm aantal jongeren... zich tijdens carnaval te buiten zou gaan en extreem drankgebruik. En die vrees is in sommige steden volledig bewaarheid, meldt de Telegraaf. Alleen al in Den Bosch zijn ruim 100 dronken jongeren... bij eerste hulpposten beland. Het Jeroen Bos ziekenhuis heeft het over jongeren van 14, 15 en 16... die een alcoholvergiftiging hebben opgelopen. Of die zijn gevallen omdat ze simpelweg niet meer op hun benen konden staan... Het valt wel mee met het drankmisbruik, zegt de, de notoren carnavalsvierder Frins den Ouden uit Helmond. Ja, de afgelopen dagen vierden miljoenen mensen in het Zuiderfeest. Dus eigenlijk is het verbazingwekkend dat er zo weinig incidenten waren, zegt hij, relatief gezien. Bij een voetbalwedstrijd met maar een paar duizend toeschouwers is het sneller knokken geblazen. Mensen in psychische nood blijven massaal weg bij de psychiater... sinds ze een eigen bijdrage moeten betalen. Dat meldt Trouw na een rondgang langs grote GGZ-instellingen. Sinds dit jaar geldt voor gespecialiseerde psychiatrische zorg... een eigen bijdrage van 200 euro. En bij de grote instellingen daalt het aantal aanmeldingen... daardoor met minstens 10 procent. Als dit zo doorzet, dan blijven dit jaar zeker 50.000 mensen... verstoken van psychische hulp, zegt Trouw. In patiënten die niet naar een psychiater stappen... krijgen veel ergere klachten. Ze kunnen uiteindelijk niet meer functioneren, ook niet in het werk... zegt een hoogleraar klinische psychologie. Bovendien veroorzaken onbehandelde patiënten vaker overlast... zoals mensen met schizofrenie. Dus door die eigen bijdrage lopen de kosten juist verder op... zegt de hoogleraar. Er worden in Nederland steeds meer euthanasiemeldingen gedaan. Daardoor zijn wachtlijsten ontstaan bij de vijf regionale commissies... die de gevallen van euthanasie moeten toetsen. De wachtlijsten worden nu weggewerkt, meldt het Nederlands Dagblad. Elke commissie gaat van zes naar negen leden. Ze krijgen er allemaal een jurist, een ethicus en een arts bij. In Oost-Nederland is het aantal uitenergiemeldingen in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Daardoor moeten sommige artsen soms wel negen maanden wachten... voordat ze horen of ze juist hebben gehandeld. En in NRC Next een uitgebreid stuk over vrouwenbladen. Een groep freelance journalisten wil een tijdschrift maken met verhalen... die door de redacties van vrouwenbladen zijn afgekeurd. Bijvoorbeeld omdat de geïnterviewden niet knap genoeg waren... of omdat er geen happy end in het verhaal zat. Volgens de freelancers worden er steeds belachelijker eisen gesteld. Vroeger moesten geïnterviewden alleen maar knap zijn. Tegenwoordig moet het verhaal ook precies passen in de formule van het blad. Een van de freelancers zegt... een vrouw die een kindje heeft verloren... moet inmiddels wel weer een kind hebben gekregen... en er sterker uit zijn gekomen. Een andere freelancer vertelt hoe ze eens op pad werd gestuurd... voor een tranentrekkend stuk... Het moest gaan over een vrouw van rond de 30. die geadopteerd was. die hechtingsproblemen had. en die geen contact meer onderhield met haar moeder. Ja, ik had iemand gevonden, zegt de journaliste. maar er was geen happy end. Dus ja, toen ging het stuk niet door. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Emerald was dit. Samen met Kydeman en de Raccoon gaat ze optreden... tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Op 12 april in de Gauwse gashouder in Amsterdam. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Als u er naartoe wilt, kunt u via de website van die zender kaarten bestellen. Ja, de dag na het vertrek van Job Cohen. Gisteren koos de PvdA-fractie Jeroen Dijsselbloem als interim-fractieleider. In Den Haag zit politiek redacteur Joost Vullings. Dag Joost. Ja, ja, daar ben je. Okay. Uh, de onrust binnen die partij is uh, nog niet voorbij. Zo zal de discussie over de koers van de partij nog wel even voortduren... en brandt de strijd om het leiderschap los. We gaan erover praten met voormalig PvdA Tweede Kamerlid Paul Tang. Meneer Tang, bent u daar? Ja. En PvdA Eerste Kamerlid Gusje Terhorst. die zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom ook. En uh, Joost, ik begin even bij jou, Joost Vullings. Uh, de fractie leek vandaag eensgezind, maar was dat ook zo? Nou, het was vooral een, een, een stoomafblaassessie, uh, uh, een, een, een uithuilsessie. Iedereen mocht gewoon zijn zegje doen over alles wat er de afgelopen week uh, gebeurd is. Uh, dus wat dat, wat dat betreft was er een geluk dat er niet heel veel besloten uh, moest worden. Er is één ding besloten, is dat men de ledenraadpleging uh, zal respecteren. Dat was het enige besluit. Nou ja, en dan uh, hoef je ook verder niet eens gezin te zijn. Nee. Dijsselbloem dus interim. Hij heeft nog, nog niemand echt gemeld voor het leiderschap. Uh, waarom eigenlijk niet? Ja, het, nou, het is ook wel een hele moeilijke en zware baan. Dus dat is ook wel iets waar je over moet nadenken. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat de mensen die de ambitie wel hebben... willen aftasten ja, hoe, hoe, hoe ze liggen. Vooral nu de, de leden mogen gaan kiezen. wil je toch wel eens weten, hoe lig ik eigenlijk uh, in de partij... En daarnaast is het ook zo, ja, het vertrek van Job Cohen uh, was gisteren pas... dus je wil ook niet te gretig overkomen dat je zomaar, zeg, uh, staat te dansen... op het politieke graf van Job Cohen. Ja. Uh, Gusje ten Horst, nog even uh, naar gisteren. Vond u eigenlijk dat hij al langer had moeten opstappen, Job Cohen? Nou, er waren wel momenten dat ik dacht... Job, uh, uh, gooi de handdoek maar in de ring. Oh. Dat, dat heb ik ook een maand geleden op het congres... Tegen hem gezegd toen weer in de krant allerlei berichten stonden dat iemand anders het beter zou kunnen dan hij. En toen zei ik tegen hem: Nou ja, als ik jou was, dan zou ik er gewoon mee stoppen. Wat Want was dat zijn... zo'n moment? Nou ja, dat was zo'n moment. Ja. Want er is toch een grens aan wat iemand die zich met ziel en zaligheid voor zo'n partij inzet, kan verdragen. En dus ik vind alleen al uit menselijk oogpunt. Vind ik het heel verstandig dat hij heeft gezegd. Uh, hier moet een einde aankomen. Waarom zou hij het nog zo lang volgehouden hebben? Nou, omdat het iemand is die, uh, die echt wil gaan voor de Partij van de Arbeid. En niet zo makkelijk de handdoek in de ring gooit. En dat nou tot het laatste toe geprobeerd heeft. Ja. Totdat hij kennelijk tot de conclusie is gekomen dat het niet op zijn weg lag om de Partij van de Arbeid verder te leiden. Ja, is dat zijn eigen conclusie geweest? Of zou de fractie hem toch ook met. Zachtjes nee, ik, nou ja, goed, ik heb het natuurlijk een hebben. beetje van de afstand bekeken. Maar volgens mij heeft iedereen heel lang. Uh, ja, is de steun voor, voor Job uh, heel lang groot geweest. En iedereen, kijk, het is ook iemand die je veel gunt. En ik denk dat er ontzettend weinig mensen waren die hem niet gunden dat het een succes zou worden. En daarmee hebben mensen ook veel mensen ook gezegd van hij moet weer groeien, het wordt beter, et cetera. Dus ik denk dat hij gewoon de conclusie heeft getrokken van uh, nu is het klaar. Ja, en Paul Tang, uh, binnen die fractie liep dat ook toch niet meer zo heel lekker, hè? O, zegt u nou, daar weet ik op dit moment niks van. <laughs> nou, ik weet, ik weet wel iets, maar uh, het was wel uh, dat uh, de fractie wat verdeeld aan het raken is, omdat er geen duidelijke, duidelijke leiding was. En dan is er wel energie, maar die gaat alle kanten uit. En uh, ja, die, je, je weet als je achter staat, dan moet je aanvallen. Uh, dus ik denk dat deze stap uh, daar wel weer aan kan bijdragen. Maar waren er ook leden die wilden dat Cohen bleef... en anderen die juist weer wilden dat hij wegging? Ieder... Um, kijk, het is, het is een grote fractie, dus er zijn altijd, altijd veel verschillende meningen. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Um, maar ik denk dat het belangrijkste uh, probleem was... dat, uh, dat de fractie uh, nou, zeg maar, geen energie ontwikkelde... en daardoor ook niet, uh, niet, veel, uh, uh, niet, niet veel impact heeft. Ja, was dat slechter dan toen u erin zat? Ja, dat was een hele andere positie. Wij, wij zaten toen in de, in de regering en ja. dit is de oppositie. En dan van de oppositie verwacht je uh, strijdvaardigheid en die ontbrak de laatste tijd. Ja. Joost, heb jij daar ook iets van gemerkt? Ja, als je de laatste weken bij de PvdA over de, over de gangen liep inderdaad. Er zat helemaal geen energie meer in, in de mensen. En als je met mensen sprak over, over, over fractievergaderingen. Ja, dat, dat, dat was niet veel. Men, men wilde af en toe leiderschap van Jopko hen. En die kregen mensen niet. En daar worden mensen natuurlijk onzeker van. Maar ook gewoon praktijken dat als iemand aan het woord is... dat andere mensen met elkaar aan het sms'en zijn... Uh, ja, dat zijn toch niet echt dingen waar, waar, waarvan ik denk... Dan, dan is er een hele goede sfeer in de club. En mensen die dus aan iemand sms... ik ben het met je eens, maar dat hardop niet durven te zeggen. En andersom, van dat soort praktijken. Nou ja, dat tekent wel dat het uh, echt niet goed ging in de fractie. Nee. Het ging natuurlijk niet alleen over ego's... maar ook uh, over inhoud, hè, uh, mevrouw de Horst. Uh, dat bleek wel uit het interview van Speekman en Cohen in Trouw. Het was, uh, het was ook een richting, een... Uh... Ja, strijd, maar hè? kijk, als je dat interview leest, dan, dan, dan denk je dat het daar eigenlijk nauwelijks, nauwelijks om ging. Nee? Nee, kijk wat je natuurlijk wel ziet, dat is in de Partij van de Arbeid... maar dat geldt natuurlijk voor veel partijen... dat er mensen zijn die hangen een beetje naar links... en er zijn mensen die hangen een beetje naar rechts. Mm -hmm. Dat zijn ongeveer de keuzes die je <lacht> hebt. En uiteraard is dat in de Partij van de Arbeid ook zo. Maar ik, ik, ik hoop er zeer op en ik, ben eigenlijk ook heel, ik heb veel vertrouwen in dat het zo zal gaan... dat als er straks mensen komen die zeggen... ik wil gaan voor dat partijleiderschap... en het lijkt erop dat het nu een man-vrouw-vijf zijn... nou, fantastisch dat we uit zoveel mensen straks kunnen kijken kiezen dat de verschillen zullen niet zitten in het verhaal wat men vertelt. Dat kan ook eigenlijk niet, want we zijn allemaal van de Partij van de Arbeid... en het verschil zal zitten in de wijze waarop mensen dat doen... en de overtuigingskracht die men heeft en het bindend vermogen wat men heeft. Jawel, Daarop maar, gaan we kiezen. Maar goed, je hebt natuurlijk toch zo'n liberale flank... en je hebt een linkse vleugel. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld iemand als Spekman of iemand als Timmermans... daar zit best een, een veel verschil in. Ja, maar niet in de, niet in de kern. Dat zijn, zijn beide mensen uh, die gaan voor het bestrijden van onrecht. Dat zijn beide mensen die vinden dat iedereen in Nederland kansen zou moeten krijgen. Daar verschillen ze niet in. Ja. Alleen de een brengt dat wat populistischer en de ander wat intellectueler. En dat is mooier van de Partij van Arbeid. Daar, daar hoort iedereen ook in thuis. En de kern van de Partij van Arbeid is nou juist altijd geweest. Die binding tussen mensen die hoog opgeleid zijn, laag opgeleid zijn. Dat zie je natuurlijk ook helemaal door de partij heen. Joost? Ja, nee, dat klopt. Alleen dat is natuurlijk nu het, het probleem van de partij. Van, uh, lukt het om de laag- en hoogopgeleide te blijven binden? Ja. Want ja, de Partij van de Arbeid loopt aan twee kanten leeg. Aan de ene kant uh, richting de SP en aan de andere kant richting D66. En er is wel een eigen geluid, maar ja, het komt niet echt door. Ja. En het is natuurlijk wel aan de nieuwe leider om dat, dat, dat geluid op zijn minst uh, goed te laten horen. En ik moet ook zeggen, de mensen die het dus tot op heden hebben gezegd... nou, ik wil er wel over nadenken om eventueel fractievoorzitter te worden. Ja. Dus Plasterk voorzitter. Van Dam en Liedrich uh, Samson, Samson. Als je dus kijkt naar wat zij vinden, dan zitten ze allemaal een beetje in, in diezelfde lijn. van uh, iets links van het midden, maar het zijn geen mensen die neigen naar de SP. Dus als die drie zich kandideren en geen anderen dan is de keuze voor de leden niet een keuze... tussen mensen met een andere koers, maar alleen mensen met nee, een andere stijl. Hoor. Maar dat, nogmaals, niet, ik verwacht ook helemaal niet... Dat het, een, dat het een verschil in koers is. Want nogmaals, het zijn alle drie, zijn het, misschien zijn het er wel vijf, zes kandidaten... het zijn allemaal leden van de Partij van de Arbeid... dus in feite heb, houden ze ook dezelfde opvattingen erop. Nou, daarom ben je lid van zo'n partij. En dat, dat uh, SP-achtige, volgens mij is dat ook nooit de bedoeling van Hans Spekman geweest... Waar het om gaat is het bestrijden van onrecht, zorgen dat mensen gelijke kansen hebben. En er zijn zulke grote verschillen met de SP. Als het gaat over ja, maar... het aansluiten bij Europa en het belang van Europa. De SP wil dat niet. Die maar staat gewoon met zijn rug naar Europa maar toe. Maar toch was het voor Job Cohen een hele lastige boodschap om over te brengen. Dat zei hij zelf ook. Precies, maar daar zit het niet in de inhoud. Is mijn stellige overtuiging, maar het zit in de manier waarop je dat overbrengt de mogelijkheid die je hebt om mensen te overtuigen van je gelijk. Dus het heeft heel veel te maken met presentatie en volgens mij minder met inhoud. Paul Tang? Nou ja, ik denk ook dat die overtuiging die gaat heel diep. Ik bedoel, als je in een fractie komt en, uh, en je, je kent een deel van de mensen niet, dan bleek toch altijd dat je het heel goed met elkaar kon vinden. Omdat je dezelfde overtuiging had. Dat is mij altijd opgevallen. En die overtuiging die moet, veel meer, uh, moet veel meer naar buiten komen. En dan ben ik ook niet voor de discussie over moet je wat naar links of naar rechts. Daar schiet je niet zoveel mee op. Moet je ook durven, niet, durven, uh, niet durven kijken naar. Uh, of durven niet te kijken naar de, naar de peilingen. Uh, want je wil die overtuiging. Uh, uit, uh, Uitstaande, die wil je ook weer terug hebben in de partij. Dat is wel belangrijk. En daarmee kan je ook uiteindelijk wel, uh, op... Uh, al is het misschien niet op korte termijn, maar wel op lange termijn, weer de kiezers naar je toe halen. Goed. En wie moet het gaan, uh, gaan doen? Gusje Terhorst. Ja, ja, nou, ja kijk, wat ik zo leuk vind aan, aan deze ledenraadverkiezing, uh, die er wie zou het kunnen, uh, pleging die er komt, ja. uh, dat is dat uh, alle kandidaten, en we weten over een week wie die kandidaten zullen zijn... die gaan zich presenteren en ja. dan uh, krijgen we bijeenkomsten... en dan gaan ja. ze een soort campagne voeren. En dan zie je dus of mensen ook dat verhaal met overtuiging kunnen vertellen. Want ik ken natuurlijk wel een aantal van die mensen... Ja. maar die zitten altijd op een bepaald terrein. Hè. Plastic, die zit op uh, financiën en, uh, nou ja, enzovoort. Enzo. Maar wat ik nou heel interessant vind... is als zij in de positie van de politiek leider zitten... en kunnen laten zien ja. dat zij die overtuigingskracht hebben. Maar gewoon qua type. Ja, ik vind er, er zit er een heleboel bij die dat zou kunnen, denk ik. Ja. Uh, ja, ja. Uh, Paul Tang. Ja. Zeg ik, ik vind het wel leuk dat, uh, dat Guusje hier, niet, uh, hier geen antwoord op geeft. Nee, ja, ja. Uh, ja, dat, dat, dan we, we zullen ook zien wie de, wie de, waaruit dus we mogen kiezen. Als dat niet wilden, doen ze dat niet. Nee. Nee, dat, nee. nee, we zullen zien waaruit we mogen kiezen. Ik ben, ik, ik ben zelf uh, van overtuigd dat Diederik Samson een goede keuze zou zijn, omdat hij dat met heel veel overtuiging uh, kan vertellen. En ik denk dat hij een van de beste. Ja. En Asje wordt ook veel genoemd. Lodewijk Asje, nu wethouder in Amsterdam. Ja. Ja, kijk, we hebben nu, we hebben nu een, een, een tijdelijke... Uh, ja, nee, dat snap ik, maar gewoon te tijd. Hè? En te tijd zou Lodewijk Asje ook een hele goede keuze zijn. Hij heeft bij een aantal dossiers laten zien dat hij, uh, dat hij scherpe keuzes kan maken... van Schiphol tot, uh, tot onderwijs. En bij het onderwijs zet hij de, de, de kinderen en de ouders weer centraal. Dus dat doet hij heel erg goed. En de Wallen? en de wal <laughs> hebben bijvoorbeeld. En, uh, ja Daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja, maar toch vind ik het wel, wel bijzonder... dat hij nooit in, in de Haagse politiek heeft gezeten... en dat hij nu opeens een soort gedoodverfd leider is. En, en Guster Hoort, die knikt ja. hier. Ja. Nou, kijk, die ik denk het ook dat, we, dat, we, dat we zeker... nu na wat er gebeurd is met Job Cohen ontzettend moeten oppassen... om iemand op het schuld te huizen. Ja. En het lijkt me heel verstandig om ervoor te zorgen... dat als we die keuze maken, dat dat nu echt ook de goede keuze is. En bovendien, de, de, ja. de, de, de, de mensen uit Amsterdam, Ed van Tijn, uh, Job Cohen, die naar Den Haag zijn gegaan, dat was eigenlijk nooit uh, een succes. Nee, en ik moet zeggen, Amsterdam is ook wat anders dan, dan, dan Nederland. Dat zijn toch een hele bijzondere populatie ondertussen... van veel hoogopgeleide. Ja. veel D66, GroenLinks, PvdA. Ja. Dus als Lodewijk wel de landelijke politiek zou stappen... is zijn succes niet, niet gegarandeerd. Maar dat weet, je, dat weet je ook niet. Dat zal je ook moeten uitproberen. Want de, de, de ervaring leert dat mensen moeten groeien in die rol. Dat blijft ja, maar, zo. Maar dat kan je je bijna niet veroorloven, hè? uitproberen. Nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik ben ervan overtuigd... Dat uh, dat, dat de PVDA ja, bestaansrecht heeft, omdat het mensen bij elkaar wil brengen, elkaar willen laten ondersteunen. Ja. En dat is de diepe overtuiging. En die overtuiging blijft bestaan, uh, ook al is het, uh, al is het ja. 15 of 30 zetels. Ja, maar goed, het maakt wel uit natuurlijk wie er aan de, aan, aan de kop staat. Zeker maakt het uit wie er aan de kop staat. En misschien hebben we wel weer geleerd, ook uit, uit de, de periode job, dat je nooit je eigen opvolger moet aanwijzen. Uh, dus uh, misschien is het dan een hele goede keuze denk ik dat uh, de leden nu uh, weer de leider mogen aanwijzen. Goed. Nou, we zullen het zien. Dankjewel. Gusje ter Horst, Paul Tang en dag Joost. Joost I Vullings, think. Ja. Dag allemaal. Dank ja. jullie wel. Oh. White lips.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 The man. It's too cold outside for angels to fly. Ed Sheeran heet hij, A-Team. Het is een man, ik dacht eerst dat het een vrouw was. Ed Sheeran is uh, samen met Adele de grote winnaar van de Brits Awards. Hij won in twee categorieën. Best British Male en Best British Breakthrough. En dat was vanavond. Dus, uh, nou, het is helemaal hot, deze man. Eh... Uh, in het Afrikaanse Somalië heerst al twintig jaar chaos. Er is geen centrale overheid. Klans bestrijden elkaar. Er worden kindsoldaten ingezet. En er is een tekort aan voedsel. In de hoofdstad Mogadishu is een VN-vredesmacht gelegerd. En donderdag overmorgen is er in Londen een bijeenkomst... over de toekomst van Somalië. Kees Broeren is correspondent in Buurland Kenia. En hier in de studio is Jasmine Alas schrijfster. Dag, Jasmine. Hallo. Ja, dag, Kees. Je bent er ook. Ja, Kees. Er is al het een en ander uitgelegd over wat men wil bereiken op die top. Wat zijn de ideeën over de toekomst van Somalië? Als uh, alle plannen die uh, in de uitgelekte slotverklaring uh, over die conferentie uh, ook uh, uitvoering wordt gegeven... dan uh, komt inderdaad een einde aan die chaos van meer dan twintig jaar in Somalië... en wordt het land misschien wel een paradijs. Dan komt een uh, einde aan de piraterij voor de kust. Dan uh, wordt er extra hulp geboden aan de mensen in Somalië die nog steeds uh, te lijden hebben... van de droogte die vorig jaar zoveel slachtoffers eiste. En dan uh, is ook het einde in zicht uh, in het zuiden van Somalië van de terreurbeweging Al-Shabaab. Hm. Maar nog belangrijker wellicht is een politiek voorstel voor de toekomst van Somalië. Een uh, land dat uh, in feite al jaren en delen uit en is gevallen en dat uh, als het tenminste aan de opstellers van uh, die slotverklaring ligt, uiteindelijk moet Toegeven dat het beter op een federale manier geregeerd kan worden. Je hebt op dit moment al delen van Somalië, zoals Puntland en Somaliland, die autonoom of zelfs bijna onafhankelijk zijn. En dat is de werkelijkheid. En daar dat zegt men in de slotverklaringen over: is ook de werkelijkheid die we onder ogen moeten zien als het gaat om de toekomst van Somalië. Ja, Jasmin Alas die zit hier al echt heel heftig uh, nee te schudden. Uh, Jasmin, vind jij het een fijne gedachte... dat de wereld zich nu om Somalië bekommert... en dat daar een conferentie komt? Nou, het is fijn natuurlijk. Uh, kleine, elke kleine aandacht die aan Somalië wordt gegeven, daar juich ik toe. En het is nu wordt het dus een land die bijna 23 jaar in verschrikkelijke oorlog is... En wordt Nu binnen vier uur, de conferentie duurt vier à vijf uur... wordt het dan beslist hoe dat met dat land zou gaan. Mm -hmm. Nou, dat geloof ik dus niet. En daarbij de politieke agenda... dat het Somalië verdeeld zou moeten worden in een federale st mm -hmm. ja, steden. Of yeah. Dat is niet meer centraal geregeerd. Jij, jij denkt niet ik, dat dat een oplossing is? Ik geloof niet dat dat de oplossing van, van Somalië is. Ja, natuurlijk. En misschien wordt het wel geholpen dat het geen piraterijen meer zijn. Misschien wordt het wel al-Shabaab een kopje kleiner gemaakt. Maar is dat dan de vooruitgang die Somalië en Somalische mensen nu te wachten is dan? Dit is eigenlijk, voor mij is deze optie een blokkade voor vooruitgang. Blokkade voor samen zijn. Blokkade voor een eenheid van Somalië. Want, Want ze willen die federaties opdelen naar clans, hè? Daar gaat het om. De oorlog is er daarmee begonnen. Mm -hmm. En nu de Westen en Amerika willen graag precies precies de gezwel waar Somalië zo uit elkaar is gevallen, willen ze nu weer opnieuw kweken. En dus elke stam en elke familielid en elke... En die willen ze hun eigen gebied geven. En hun eigen en, regels dus en, ook. En hun eigen regels en hun eigen leiders. Het is, wat Somalië nodig heeft is kennis. Wat Somalië nodig heeft is die mensen die begrijpen hoe je land moet leiden. Die mensen die met de rest van de wereld kunnen delen. We zijn 2012. De mensen die nu daar aan het vechten zijn, die leiders willen zijn. Meesten kunnen niet lezen en kunnen niet eens schrijven. Dat is en, het grootste probleem: gebrek aan kennis, ja. gebrek aan leiderschap, ja. gebrek überhaupt al om. Uh... Ja, Kees? Ik zag je ongeduldig ja. knippen. Nee, nee, ik dacht even: Kees heeft meegeluisterd. Ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Van het pleidooi nou, van Jasmin? Ja. Ja, het, het, het zou heel erg mooi zijn als uh, Somalië alleen maar geleid werd door mensen die kennis van zaken hebben. En die zitten wel inderdaad, uh, inderdaad voor een deel in de diaspora. Um, ja, ik, ik zou bijna zeggen, Jasmine alles. Uh, je bent uh, opgeleid, je bent intelligent. Ja. Ga naar Somalië en uh, leid het land de toekomst. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik bedoel, uiteindelijk moet toch underground in het land zelf door de mensen die er zijn en uh, die daar ook zullen blijven die toekomst gemaakt moet worden. En dat is een toekomst inderdaad die ook langs federale grenzen zal lopen. Dat is de afgelopen twintig jaar gebleken. En dat zal ongetwijfeld, denk ik, in ja. de toekomst niet veel anders zijn. Eh, maar... Wanneer was jij er voor het laatst, Kees? Ik was er zelf uh, ongeveer een uh, half jaar geleden. Uh, en, en, die en keer hoe het was ik heel kort. Dat was ja? met een uh, bezoek van staatssecretaris Springknapen van Ontwikkelingssamenwerking ja? aan Mogadishu. Dat is een deel van Somalië. Dat is natuurlijk het deel ook waar de zogeheten federale overgangsregering zit. Maar die heeft op dit moment uh, weinig macht. Maar goed, dat geeft aan in hoeveel delen in feite uh, Somalië op dit moment al uiteen is gevallen. De realiteit, nogmaals, ja. die de afgelopen ruim twintig jaar is ontstaan. En die ik niet meer teruggedraaid zie worden. Nee. Jasmine? Nee, maar ik vind dat namelijk een zo onreële optie. Het is uh, als Somalië met de rest met de wereld wil meedelen, je kan toch niet zeggen dat het uh, goed is voor Somalië dat het, het systeem die nooit heeft gewerkt, dat de twee mannen onder een boom met elkaar stenen gaan spelen en dan het land gaan bepalen en dus de vooruitgang van het land gaan bepalen. Als Somalië met de rest met de wereld wil meedoen, ik geloof dat deze systeem niet gaat werken. Het is. En uh, vind jij dat bijvoorbeeld, Jasmin, de, de, de Somaliërs die in die in het buitenland dat wonen absoluut. daar nou, een rol is, zouden moeten spelen. Nou, ik denk, ik denk, de oplossing van Somalië ligt in de mensen, in de handen van de en diaspora's. Dat geloof mm -hmm. ik ook wel. Dat geloof ik, want dat zijn juist deze mensen hebben een kennis genomen hoe de wereld in elkaar zit. Ze hebben andere mening gekregen. Ze hebben ge, gezien en dichtbij gevoeld hoe ja wat democratie is en wat en vrijheid kan betekenen. En dat, dat geloof ik. En daarom kan ik niet toejuichen aan deze ja. optie... dat het dan Somalië teruggebracht wordt in dat ja. oude systeem. Jij, jij ziet het als een teruggang. Heeft. Ik vind dit een teruggang. Maar hoe zou je die mensen uit de diaspora kunnen bundelen dan? Want dat lijkt me nog niet zo nou, makkelijk. De, de, nou, weet je, wat? Het, de eerste optie is namelijk veiligheid. De veiligheid, die mensen uit diaspora, vooral die mensen die nu in Somalië zitten, willen die mensen niet. Ze ja. zitten ook niet op hun op hun te wachten. Dus de veiligheid zou ongelooflijk belangrijk zijn. Ja. Maar ook namelijk vereniging en de middelen. De Somalische diaspora hebben ook zelf geen geld. Ja. Dus dat is ook eigenlijk gebrek aan alles om die mensen bij elkaar te brengen. En überhaupt al die mensen aan tafel te krijgen. Ja. Kees, denk jij ook dat de, de, de diaspora-Somaliërs een rol zouden kunnen of moeten spelen? Nou, nogmaals, ik, ik zou dan bijvoorbeeld graag zien welke uh, rol iemand als uh, Jasmine Alans zelf uh, denkt uh, te spelen. Er zijn natuurlijk mensen uit de diaspora die ja. teruggekomen zijn. Uh, zoals uh, de huidige premier van Mogadishu. Ja. Dat uh, is een, uh, een Somalische Brit, een hele slimme man. Ook een hele dappere man, vanwege het feit dat hij uh, op dit moment in die regering, die overgangsregering van Somalië, in dat gevaarlijke Mogadishu, een rol uh, probeert te spelen. Kijk, met mensen in de diaspora, die hebben inderdaad Somalië zit in de die hebben kennis gemaakt met de democratie ja. in het buitenland, maar zijn door die jaren in het buitenland toch wellicht ook kennis kwijtgeraakt ja. over de situatie in Somalië ja. zelf. Ja. Dus wat dat betreft, ja. die uitsluiten, die aansluiting is niet vanzelfsprekend. Daar ben ik helemaal niet mee eens, dat de mensen die diaspora zijn, juist een kennis kwijt zijn geraakt hoe nou in Somalië aan toe gaat. Juist Somalische mensen zijn heel erg oraal, oraal gericht. Wat vandaag daar gebeurt, weet ik vannacht bij wijze van spreken, als ik dat zou ja, je hebt willen. Schant, je hebt je hebt, het, je hebt het gewoon, de contact is heel erg nauw. En dat heeft ook te maken, juist met die stammenbanden, met die familiebanden, die nog altijd zo heel erg sterk is. En ik hoop, en ik hoop namelijk, en eigenlijk dat meen ik ook echt, dat, dat, dat deze optie niet gaat werken. Want nee. je ziet het. Maar wat het. voor rol zou jij kunnen spelen? Uh, verschillende rollen. Minister van Onderwijs, minister van Vrouwenemancipatie, ja. misschien wel eigenlijk een vicepremier. premier. Nou, wie, ja. als mijn veiligheid gegarandeerd wordt. Nee, ik, want ik, jij ik bent, bak, je bent ik ook terug, terug geweest. Ik mijn koffer. Jij ja. bent terug geweest. Nee, ja. maar nou, ik ben het terug geweest. Ik ben toen in het, uh, het Noord-Somalië geweest en wat ik daar zag heeft er mij ook niet heel erg vrolijk gestemd. Oh, nee. Noord-Somalië is redelijk veilig, maar als je kijkt naar de rol van de vrouwen, vrouwen zijn ja. somalische vrouwen. We zijn terug, 50 vijf, jaar terug. Dus er moet misschien een conferentie komen van uh, diaspora-Somaliërs. Uh, eh, goed, die conferentie die donderdag begint. Jij, hebt dus, jij zegt, ik heb er niet veel fiducie in. Vier, ik, vijf heb uur. Daar, ik heb daar absoluut geen hoop. En kees wel, iets meer? Iets meer in die zin dat het uh, toch belangrijk blijft uh, dat uh, Somaliërs en mensen uit de internationale gemeenschap uh, zich over dit probleemland uh, ja. duigen. Een probleemland niet alleen voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor de regio. Voor de hoorn ja. van Afrika, voor het buurland Kenia, waar ik zelf woon en uh, door andere landen in die regio. En daar hebben we mee te maken. Dus ja, er is natuurlijk veel inzet op dit moment van de Britten en uh, in touw daarmee ook uh, van de Amerikanen om nieuwe oplossingen te bedenken. En niet al die oplossingen zullen werken voor Somaliërs. Ja. Maar het feit dat er zo'n grootschalig aandacht komt voor het land, dat is toch zonder meer belangrijk. Oké, okay, dankjewel. Ah, <laughs> ja? het maar dat is juist het probleem: dat de belangen van de buitenwereld groter is dan de belangen van Somalië nu. En daar is waar het om gaat, ook de conferentie. Dankjewel. Jasmine Alas en Kees Roer ook. Dankjewel. Nummer. nummer van de Honey Bus. I can't let Maggie go. Het heeft alles te maken met het boek van Hella de Jonge dat hier voor mij ligt, Spring. Het is haar uh, tweede boek, mm -hmm. en uh, net als haar eerste boek, autobiografisch. En dit nummer, hè, de tekst van dit nummer, staat voor in het boek, want het heeft te maken met de naam van uw kleindochter. Ja, waarmee het laatste hoofdstuk uh, ja. afgesloten wordt in en, het boek. En die heet uh, Maggie. Maggie. Nee. Maggie. Ja, um, ja het. Uh, de, de, het eerste boek, hè, dat, dat, uh, uh, Los van de Wereld hè, heette dat. Los van de Wereld, dat ja. Dat was ook een, een boek over uw eigen leven. Dit ook weer. Waarom moest er toch nog een tweede boek komen? Wat was de drang om dit boek te maken? Nou, het bleek dat ik nog niet klaar was. Nee, nee met het maar eerste. Goed. En uh, Ik was het ook in eerste instantie helemaal niet van plan. Nee, ik dacht, het is wel klaar. hier is het klaar mee. Uh -huh. Totdat zich uh, een aantal... Uh, Thema's opdrongen in mijn hoofd en waarvan ik vond dat ze naar buiten moesten. En wat waren die thema's? Ik heb uh, uiteindelijk. Uh, ja, ik, ik wilde dit boek maken om te laten zien wat de kracht in jezelf is. En dat heb ik onderverdeeld in zes thema's. Mm -hmm. uh, het eerste thema, dat in het boek heet het dan Spring, maar dat, uh, dat vertegenwoordigt verlatingsangst. En het tweede thema was het uitdiepen van of liefde bestaat. Het derde thema was... Uh, ik was op zoek naar vriendschap. Gewoon wat, wat de uh -huh. betekenis van vriendschap was. Dan uh, had ik het vierde hoofdstuk ja. oorspronkelijk genoemd... Uh, Slikt niks. Uh, dat heet nu... Maar het, ja. ja, ik, zal, ja? Ja, ik, ben, ik maak, ja, het gaat over pijn. Vijf ja. gaat over hun tante, hun gezicht. Dat gaat dan wel over de tweede wereldoorlog En zes, de kracht van het ijs. Dus ik had zes hoofdstukken. Ja, maar bij elkaar is het natuurlijk toch een heel mooi uh, levensverhaal geworden. Ja. Zonder dat het een autobiografie is die heel erg chronologisch uh, verloopt. Ja. Uh, toch? Ja, ik heb het als een soort. Uh, ja, ik, ik kan het eigenlijk onder, onder woorden bedenken, Als een soort beeldhouwwerk of een muziekstuk uh, in elkaar gecomponeerd. Ja, ik zei net helemaal aan het begin van de uitzending. Uh, Hellere jongen die springt uh, kodaat uit de schaduw van, van Freek. Voelt dat ook zo? Nou, dat, de, nee, dat voelt niet zo. Ik moest dit gewoon doen. Ja. Of ik. Uh, en, en, en, daarvoor moest ik andere dingen doen. Nou ja, omdat natuurlijk uh, die rol uh, wel altijd heel lang... ook heel ondersteunend is geweest, dat komt in dit boek ook naar voren. Ja, ik wilde wel vertellen hoe het zat, ja. ja. En nu, denk je, ja, lekker? <laughs> je lekker? Nee, ik ben gewoon klaar. Ja, ik ben ja. het, het, het aardige van, van, van ons werk, we werken altijd samen... maar ook onafhankelijk, dat we, dat we heel goed in staat zijn om steeds opnieuw nieuwe projecten aan te gaan. Mm. En dat ervaar ik nu ook, nu dit klaar is. Dat ik gewoon kan zeggen, goed, dit was dit. Ja. En nu, maar, maar in dit boek staan ook bepaalde scènes beschreven... waarin je nu zich nog toch door hem alleen gelaten voelt. Ja, daar begint het boek ook heel sterk ja. mee. Ja. En dat is ook die verlatingsangst. Dat is, uh, dat is, uh, dat is mijn basis. en uh, uh, uh, ja, in, in het tweede hoofdstuk uh, ga ik daar dus dieper op in... Mijn echtgenoot Freek heeft dus naar de buitenwereld altijd geroepen... dat, uh, dat, dat hij monogaam is en dat het huwelijk zo belangrijk is... en dat de liefde... En ik dacht, dat wilde ik nou wel eens eigenlijk weten... want ik heb me dus in die liefde ook wel eens heel erg verlaten gevoeld. En uh, dat, dat was eigenlijk de tocht naar de liefde. En aan het eind van dat tweede hoofdstuk ben ik erachter gekomen... dat liefde wel bestaat. Ja. Maar had hij dan het gevoel dat, hij u, aan, dat u aan die liefde twijfelde... Wacht even, deze vraag. Ik, uh, moet je even nog opnieuw stellen? Nou, Twijfelde kijk. ik aan de liefde? Ik heb aan de liefde nooit getwijfeld. Maar ik wist nooit exact wat liefde was. En dat heb ik natuurlijk ook niet geleerd thuis. Dus ik moest op zoek gaan wat die liefde nou was. En hoe, hoe kwam het dat u dat nooit leerde thuis? Nou, wij, wij zijn. Uh, ja grotendeels zonder liefde opgevoed. Dus ik, ik moest gewoon op een gegeven moment weten... Ik, ik wist wat het bestond, maar ik wist niet wat het inhield. Ja, uw ouders hebben een uh, hele moeilijke tijd gehad in de Tweede Wereldoorlog. Een hele bevonden familieleden zijn niet meer teruggekomen. Dat, dat kwam daardoor. Daar dat is er dat gewoon de liefde was. kapot gemaakt. Ja. En, en, en zij waren niet meer in staat om uh, liefde te geven. Die, die, die, die, die konden ze niet meer bieden. Uh, uw ouders spelen ook een rol in het boek, hè? met name uw, uw vader. Ja. Uh, maar ook wel, uw moeder enigszins, die aanvankelijk uh, beschrijft u... helemaal niet blij was met Freek, hè? als schoonzoon. Nee. En, en andersom eigenlijk ook niet. De ouders van Freek waren ook niet zo blij met u. Nee, wij, wij deden iets vreemds, ja. Maar we waren dus verliefd. Ja, maar hoe kwam dat dan? Dat zijn, nou ja, Freek komt uit een christelijk gezin en ik uit een joods gezin. En, en, en dat uh, geen van beide partijen had verwacht dat wij uh, met, met, met uh, een vreemde binnen zouden komen in de groep. Ja. Is, is dat een, een, een, een, een altijd een worsteling gebleven? Om die families een beetje met elkaar te. Uh, Nee, want die zijn zelf. Nee. De, nee, nee, nee. Het is onze gemeenschappelijke worsteling tussen ons tweeën geweest. En die families zijn op een gegeven moment, maar die hebben nooit wat met elkaar te maken gehad. Dat... Vindt u het eigenlijk wonderlijk dat het altijd zo goed nog gegaan is? Ik vind alles wonderlijk dat het goed gaat. Ja, absoluut. Ik, wij, wij liepen pas langs het strand en toen. Ja, maar intens gelukkig dat je gewoon, als je ziet uh, dat Whitney Houston op, op deze leeftijd gewoon zich zo. Uh, ja vernietigd van binnen en dat wij toch na veertig jaar onder flink onder druk gestaan te hebben, toch kunnen zeggen van, we hebben de liefde nog steeds in onze handen met z'n tweeën. Dus ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, want u, u hebt behoorlijk wat meegemaakt in, de, in, in, in, u, in uw leven. Ja, en ook Als om... je dat zo leest, dan denk je nou, poeh, ook onder druk gestaan. Ik bedoel, ook onder druk gestaan van de populariteit. Ook daardoor samen onder druk gestaan. En we zijn er doorheen En we hebben er hard aan gewerkt. Ja. Ja. Uh, dat was misschien ook wel een van de dingen die ik naar buiten wilde dragen. Dat het dus wel kan. Ja? Want wordt er ja. dan zo vaak aan getwijfeld door mensen? Nou ja, nee. De, de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Dat, ja. het, dat, dat, dat men het niet aan kan. En je kan het dus gewoon wel aan als je eraan werkt. Wat, er staan ook hele leuke details in het boek. Of, of details, leuke verhalen. Dat wist ik helemaal bijvoorbeeld niet, dat de, uw moeder ooit had geprobeerd u te koppelen aan een bekende schilder. Mm -hmm. Noemt u je namens? Ik, uh, <laughs> ik kan rustig zijn naam noemen hoor, dat is Karel Appel. Ja, ja. ja. ja hier. Van mijn hand in, in zijn ruwe schildersklauw kreeg ik een wonderlijk warm gevoel in mijn buik. Mm -hmm. ja. Dat, dat, dat, daar beschrijft u dat u samen met Karel Appel over het strand uh, loopt. En dat u even dacht: van goh, nou het is misschien wel wat. Nee, ik heb nooit gedacht dat het wel wat is. Nou, dat warme beschrijf... gevoel in de buik. E, e, ja, dat warme gevoel ja. wel. Maar en, en, ik voelde wel, wat, wat ik hier ook wel in beschrijf, ja. dat, dat die man gewoon heel bijzonder was. En ja. dat hij ook eigenlijk een soort vaderfiguur voor mij was ja. op dat moment. Wat ik dus. Dat, dat warme gevoel is wat ik miste thuis. En, en hij. Zijn hand uh, gaf dat wel. Ja, hij leek ook een beetje op, op je vader. Wat, wat vindt Vreek uh, er eigenlijk van? van het boek was u daar bang voor dat hij daar uh, iets van zou vinden? laat was... u hem mee laten lezen? Ja, ik heb hem niet mee laten lezen. En, uh, ja, ik, uh, natuurlijk vond ik het wel spannend om te weten wat hij vond. Maar ik vond dat ik het moest doen. Dus ik vond niet dat hij op het moment dat ik aan het schrijven was... Uh, deelgenoot moest zijn. Want dat zou me beperken. Ik ja. wilde precies opschrijven wat er in mijn kop zat. Maar goed, er staan wel ook hele persoonlijke dingen in. Ook over, over hem, uiteraard. Ja, ja. En daar vond ik niet dat hij dat mij moest belemmeren. Dus ik wilde het eerst afmaken. En dat wou hij zelf ook. Hij wilde gewoon verrast worden. En? Uh, en? Ja. Ik, ik heb de indruk dat hij er ongelooflijk blij mee is. Ja. ja. Ja, En ik begreep dat jullie ook gaan optreden in april en mei. We gaan samen. Twee. Ja, we gaan samen. Dus ik, ik lees voor. Ja. En dan naar de teksten uh, gebruikt hij gedichten of liederen. Ja. En... Uh, dan gaan we met z'n tweeën het podium op. Dus dat is toch echt wel een enorme verandering. Dat jullie dat echt gewoon samen op... echt gelijkwaardig. Dat is iets anders dan dat... Hè, dat kan ik me nog herinneren. Vroeger dan soms helemaal op het eind. Dan haalde die u even op het podium. Mm -mm. Speelde u viool. Dit is dus echt... Toch. We hebben dit al met Los van de Wereld ook gedaan. hoor. Ja. We zijn daar ook al een hele serie mee op stap gegaan. Alleen dit, dit wordt nog intiemer. Ja. En dit wordt nog eigenlijk... We gaan niet met muziek op reis. We gaan puur op de tekst, op reis en op de inhoud en op onze samenspraak. Ja, nou, dus het wordt eigenlijk alleen maar beter. Het wordt nog altijd weer beter. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dankjewel, dankjewel, uh, Hella de Jonge. Het boek heet dus uh, Het is een uitgave van de arbeiderspers. Nee, de bezige, is... bij. Oh. de bezige bij. bij de bezige bij. Bij in New York wordt in mei... een van de vier versies van het schilderij De Schreeuw... van Edvard Munich geveild. Het moet 80 miljoen dollar opbrengen aan de telefoon... kunstcriticus Hans Hartogjager. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Hans, heb je deze schreeuw wel eens in het echt gezien? Nee, nog nooit. Maar ik heb hem wel op een plaatje gezien. En hij ziet er mooi uit, maar ook wel een beetje... als een afgewerkte versie van de eerste. Want, ik zei al, er zijn vier uh, versies. En uh, lijken die erg op elkaar? Ja, ze lijken wel redelijk veel op elkaar. Dit is een pastel uit 1895... De originele zeg maar, is de 1893. Het is een soort versie die hier nagemaakt heeft. Maar bij deze, dat is, daar kunnen kunstcritici en historici lekker over dooremmeren... zie je dat een van de twee vrienden op de achtergrond zich over de brug gebogen heeft. Op het eerste uit 1893 staan die allebei die vrienden nog recht. Nou, dat schijnt heel belangrijk te zijn. Um, maar daar staat tegenover dat deze ook wel echt een pastel is. Dus wat schetsmatiger, wat vlakker in mijn ogen. Ja, wat... een soort studie toch. Ja, want is een pastel iets dat niet op ol geen oliever... Wat is dat eigenlijk precies? Een soort krijt. Op papier? Ja. Dus en... het is eigenlijk meer een tekening. Ja, en die andere, dat zijn olieverven, of niet? Ja, daar zit ook pastel bij, maar ook olieverf. En dat wordt dan toch vaak in de kunsthandel veel hoger ingeschat. Ja. Dus dat gaat, dat gaat wel uitmaken. Ja, en dan is er 80 miljoen voor... Het lijkt me wel heel veel hoor, eerlijk ja. gezegd. Ja? <laughs> Ik heb het al nagekeken. Hij zou volgens mij dan bijna binnenkomen in de top 10 van Buur's geveilde kunstwerken. Eh? Nou, dat lijkt me wel heel veel voor een pastelletje. Uh, ja. ja. Dus jij denkt niet dat hij dat gaat halen? Nou ja, het enige wat hij natuurlijk voor heeft is dat het beeld op zich een klassieker is. Het ja. is van monk zelf. En het is een soort, hè, als je een soort voorstudie voor de Mona Lisa en zo veilen. Nou ja, die is toch wel een beetje beroemder. Ja. Maar die, die aantrekkingskracht heeft hij wel. Dus wat dat betreft zou het ineens heel raar kunnen lopen... als een paar mensen denken, wij willen iets, iets schreeuwachtigs hebben. Dat de markt ineens een beetje explodeert. Ja, Saudi-Arabië of China, denk ik dan. D Dubai. D Dubai ja. gaat het erg goed te doen op dit moment. Ja, dus hij zou zomaar eens uh, daar naartoe kunnen verdwijnen. Ja, dat, die kans is eigenlijk vrij hoog zelf, Want ook daar hebben ze pas die kaartspelers van Cézanne gekocht. Daar ja. hebben ze 200 miljoen voor betaald. Dus in die contreien zul je vermoedelijk een koper moeten zoeken. En ik denk ook dat ze daar een beetje op gokken. En is dat dan eigenlijk ook wel oké? Okay? Ja, als de mensen er gelukkig mee zijn, is het toch prachtig. Ja. We hebben er nog een paar. hadden hangen er nog drie in ons loden, toch? Zo. En daar kunnen we naartoe. Ja, dat is lekker dichtbij. Ja, oké, okay. dankjewel. Hans, hartstikke dag. Oké. Okay. Ja, we zijn aan het eind gekomen van het Oog op Morgen. Zometeen nog Casaluna. Gilene Plag uh, praat met Jack Keizer. Het gaat over meer rechten voor slachtoffers. En morgen dan is er weer een oog. En dan met Clary Polak. Dauwt glas im steen. Dit is Radio 1.